11 uur, Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. De AK-partij van premier Erdogan is zoals verwacht... de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen in Turkije. Bijna alle stemmen zijn geteld... en de Islamitische AK-partij komt uit op bijna 50 procent van de stemmen. Dat is ruim 3 procent meer dan de partij vier jaar geleden haalde. Maar door het kiessysteem krijgt de AK-partij nu wel minder parlementszetels. 326 van de 550...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 Premier Erdogan is zeer populair, vooral door zijn succesvolle economische beleid. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de overgangsregering in Libië erkend als het enige gezag. Eerder werd de regering van de opstandelingen al erkend door Qatar en Italië. De Emiraten doen als enige Arabische staat mee met de NAVO-aanvallen op het leger van kolonel Gaddafi... Vandaag braken hevige gevechten uit in de stad Zawiya, Die was in maart in handen van de opstandelingen... maar werd twee weken later weer ingenomen door militairen van Gaddafi. Vandaag deden opstandelingen opnieuw een poging om de stad te heroveren... maar dat is niet gelukt. Het Syrische leger heeft de stad Jizr al-Shughur weer onder controle. Dat meldde een verslaggever van het Amerikaanse persbureau AP en de Syrische staatstelevisie. Militairen en tanks van het Syrische leger trokken de stad vanochtend binnen...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 De betoging was juist vandaag, omdat precies twee jaar geleden... de omstreden presidentsverkiezingen waren... waarbij zittend president Ahmadinejad werd herkozen. Volgens de oppositie is er bij die verkiezingen op grote schaal gefraudeerd. Wekenlange protesten tegen de uitslag in Iran werden met geweld beëindigd. Nog eens vier mensen zijn overleden aan besmetting met de EHEC-bacterie. Het aantal doden staat nu op 35. Alle sterfgevallen waren in Duitsland. Op één na, in Zweden, overleed iemand na een bezoek aan Duitsland. De Duitse minister van Volksgezondheid sluit niet uit dat het aantal doden nog stijgt, ook al komen er steeds minder nieuwe besmettingen bij. Meer dan 3000 mensen in zeker 16 landen werden ziek. Artsen zeggen dat veel mensen die besmet zijn geraakt, de rest van hun leven zullen kampen met de gevolgen. Ze verwachten dat zo'n 100 mensen zulke zware schade hebben opgelopen aan hun nieren, dat ze een transplantatie of dialyse nodig hebben. Antirookorganisatie Stivoro krijgt over twee jaar geen subsidie meer. Het kabinet bezuinigt op de subsidies op het ontmoedigen van roken... en geeft die vanaf 2013 aan verslavingsinstituut Trimbos. Stivoro krijgt nu 2,7 miljoen euro aan subsidie. De organisatie zegt dat het zonder dat bedrag... te weinig geld heeft voor antirookvoorlichting. Stivoro verwacht dat het zal leiden tot meer longpatiënten... en doden door de gevolgen van roken. In België wordt extra gecontroleerd aan de grens om een ontsnapte gevangene te vinden. De man was vrijdag voor een controle in een beveiligd ziekenhuis in de buurt van Namen, maar wist daar te ontkomen aan zijn bewakers. Later vond de politie in Brussel een auto terug die de man had gestolen om weg te komen. De ontsnapte gevangene zat een jarenlange celstraf uit voor gewapende overvallen en wordt gezien als zeer gevaarlijk. De Belgische politie wil voorkomen dat de man de grens overvlucht.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 Het weer bewolkt en af en toe motregen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig. De maximum temperatuur ligt dan rond de 20 graden. Dinsdag meer ruimte voor de zon en overwegend droog... met temperaturen rond een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Oh, het was een nierziekte dodelijk. Gelukkig heeft dialyse dat veranderd. Maar een leven met dialyse is een leven vol beperkingen. Nierpatiënten zijn vaak moe.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 Ja, dat is de Nederlandse televisie bestaat 60 jaar. En daarom zijn wij op zoek naar programma's die in uw geheugen zijn blijven kleven. Daar gaat de weddenschap nu. Ik doe mee en breng uw stem uit op www.tvkanon.nl. Dank u wel, maar wel. Tot We zometeen lekker slapen en morgen gezond weer op. Dit is Radio 1.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 Het is met het oog op morgen... met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Kom ik deze week op kinderboerderij De Buiktuin... even verse eitjes halen... staat daar op een groot schoolbord met schoolkrijt... waarschuwing, kale man, iets ouder, op fiets... mist enige tanden, voert de ezels brood... Doornat van het Bier, waarschuwing tot zover het verhaal van de brooddronken Ezels. Welkom bij je dreams were je ticket out. Welkom back to that same old place that you laughed about.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 I'm Welcome back. Nou ja, dat hebt u al gehoord. En de zanger was John Sebastian. Het oog staat stil bij historische hoogtepunten. De Belgen gingen morgen één jaar geleden ter stembus. En nog hebben ze geen regering. Over dit record. En hoe lang nog? De Belgische politici Wouter Beke en Vincent van Kwikkeborne. En. Helm en Wiels is in Nederland de allereerste leider... van een onafhankelijkheidsbeweging op Curaçao... waar zo'n beweging anders dan in alle andere koloniën ter wereld... tot nog toe nooit bestond. Waarom nu wel? Ik vraag het Wiels. En dan de opmars van China op alle fronten, ook in de popmuziek. Jawel, Jeroen Groenewegen promoveert erop... en legt voor ons de ziel van de Chinese popmuziek bloot. En zeker historisch zou zijn het opduiken van weilen Osama bin Laden. Daarover om vijf voor twaalf. Maar nu eerst het voornaamste nieuws van heden. Zondag 12 juni. Erdogan heeft dus een eclatante zege behaald. Bram Vermeulen, correspondent in Istanbul. Goedenavond. Goedenavond. Maar liefst, maar liefst de helft van de kiezers stemde op hem. Is hij nu reuze content? Ja, over historische hoogtepunten gesproken. Ik bedoel, alle records zijn gebroken hier in de politieke geschiedenis van Turkije. Terwijl in de regio natuurlijk de ene na de andere leider van zijn voetstuk valt. Ja. Wint de partij van die Erdogan voor een derde keer op rij uh, met meer kiezers dan ooit. Inderdaad, één op de twee Turken heeft voor hem gekozen. In wel vrije en democratische verkiezingen. Dat is sinds de invoering van meerpartijensystemen meer hier in de jaren 50... Nog geen enkele andere politicus uh, gelukt, maar wel die charismatische ja. Erdogan. Dus volkomen tevreden? Dus volkomen tevreden. Ja, hij had uh, natuurlijk een, een overwinning speech uh, waarbij hij het land dankte. Tegelijkertijd dat op de achtergrond uh, weet iedereen dat hij niet heeft gekregen waar hij op gehoopt had. Nee. Uh, en dat was twee derde meerderheid. Dat was toch de inzet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 Ja, hij, moet, hij heeft trouwens ook net niet de absolute meerderheid gehaald. Dat betekent dat hij dus ook niet eigenhandig een referendum uh, kan uitschrijven... om het volk dan maar te laten beslissen over die grondwet. Dus moet hij nee. inderdaad met die oppositie gaan spreken. Daar houdt hij niet van, maar het viel me wel op dat hij opvallend nederig was in zijn speech net. Hij had het over vrede met zijn opponenten en, en, en plaveide toch de weg voor een goed gesprek. Maar ja, dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen als je de helft van de kiezers achter je hebt en je steeds minder hoeft aan te trekken van, van je tegenstander. Ja, het zou wel een doorbraak zijn hè, in de Turkse politiek als hij met de, met de ja. oppositiepartij in zee ging. Ja, maar de, je moet ook niet denken aan een coalitievorming. Maar oh. als er over een grondwet uh, moet worden gesproken, dan heeft hij de oppositie nodig. Het opvallende is, bij deze verkiezingen vond ik juist de veranderde toon van die oppositie. Want die was altijd tegen echt alles. Alle hervormingen die door Europa werden gevraagd alle uh, uh, uh, uh, meer rechten voor Koerden, voor andere minderheden, zeiden ze allemaal nee tegen. In deze campagne heeft die oppositie gezegd dat ze dat wel willen gaan doen. Dus ze zijn eigenlijk ja. in deze campagne veel dichter bij elkaar komen te staan. Dat betekent dat ze ook makkelijker samen zo'n nieuwe grondwet kunnen gaan schrijven. als dat is hard nodig, want die we nu hebben, stamt nog uit de tijd van net na de militaire koep. Ja, en dat is ook het eerste wat Erdogan nu gaat aanpakken, denk je? Ja, dat staat hoog bovenaan de agenda. Maar ze zijn al negen jaar bezig om die grondwet te veranderen. Ja. Dan moet je denken aan terugdringen van de rol van het leger in de politiek. Daar is je al een beetje in geslaagd. Maar dat moet nog steeds in die wet worden vastgelegd. En heel belangrijk, hij wil heel graag een presidentieel systeem... met een oppermachtige president. En jij weet wel wie de eerste kandidaat is. Die heet natuurlijk Tayyip Erdogan. Ja. En heeft deze overwinning nog invloed op de toetreding tot de Europese Unie van Turkije? Ik denk uh, bijzonder weinig. Ik bedoel, het, het woord Europa is in deze campagne werkelijk waar niet oh. één keer gevallen. Ja, okay. <laughs> ik, ik, ik, ik zie geen krant meer schrijven. Dat is echt vreemd hoor. Want bij de vorige verkiezingen ging het nergens ja. anders meer over. Maar Europa, ja, Europa is een crisis. Europa wil ons toch niet. En kijk eens, we hebben 9% groei, wij We hebben ze Europa ook niet nodig. nodig. <laughs> Oké, okay, dank Bram Vermeulen. Nu verder met het overige nieuws van deze zondag. De subsidiekraan gaat dicht voor Stivoro, de organisatie die al tientallen jaren anti-rookcampagnes voert. We waren altijd het boegbeeld voor tabaksopmoediging en die rol kunnen we in de toekomst niet meer vervullen. Maar het is vooral dramatisch voor de kennis van Nederland over de schade van roken en meeroken. Eerder al besloot het kabinet de vergoeding voor hulp bij het stoppen met roken uit het basispakket te halen. Het leidt volgens gezondheidsdeskundigen al met al tot een somber beeld voor Nederland. En dat terwijl de campagnes aantoonbaar effect hebben. Dat die helpen het voorkomen van het beginnen met roken op jonge leeftijd en dat die helpen bij het stoppen met roken. Een legendarisch sportcommentator is overleden, Bob Spaak. Hij had een geheel eigen stijl van verslaggeven. Een moment dat bij velen in het geheugen staat gegrift... is de Europa Cup match uit 1965 tussen Feyenoord en Real Madrid... die uitliep op een vechtpartij na een harde Spaanse tackle op Koen Moulijn. Moulin. Hé, hoi, hoi. Koen, koen, beheers je alsjeblieft. Jongens, jongens, dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Wat een afschuwelijke vertoning. Wat een afschuwelijke vertoning is dit. En dan was het vandaag Pinksteren. Op een mooie Pinksterdag. Pinksteren is dat de, uh, de heilige geest in de... De van Jezus kwam. Dat de hele Jezus aan het kruis gaat. De heilige geest, heb uh, Ik doe leuke dingen met mijn vrienden, leuke feestjes. We zijn hier bezig met een steunbetuiging aan Japan. 3, 2, 1... We love you, Japan! Wij vieren het Pinksterfeest natuurlijk, op onze eigen manier dan. Waar mensen kunnen eten, drinken, elkaar kunnen omhelzen, ontmoeten. Dan zitten de discipelen, krijgen dan een vlammetje op hun hoofd. En um, dan is de Heilige Geest in. Hem. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Samen in de zon. Dat was de frans zanger zangeresjaal Naïm met Go to the River. Ik zei het al, morgen is het een jaar geleden dat de Belgen naar de stembus stogen om een nieuwe regering te kiezen. Maar zoals bekend, die is er nog steeds niet. Hoe nu verder? Vincent van Quickenbornen, minister van ondernemen namens de Vlaamse liberale Open VLD. Goedenavond. Goedenavond. Hebt u wel eens een moment van moedeloosheid dat u denkt het gaat echt nooit meer lukken? Te blijven. Maar natuurlijk, uh, na een jaar kun je moeilijk zeggen dat we spreken van een, van een echte verjaardag, een feest. Hey. Uh, het is een heel moeilijk iets. Uh, en dat komt omdat we in ons land vorig jaar uh, twee landelijke verkiezingen hebben gehad, één in het noorden en één in het zuiden. En uh, ja, de resultaten van beide landelijke verkiezingen waren totaal tegenovergesteld. Uh, in het noorden in Vlaanderen stemt de grote meerderheid centrum rechts. Ja. En in het zuiden is dat centrum links. En daar moet je dan terug om de coalitie mee te maken. Ja. ja, u probeert het nu uit te leggen. Maar ik neem aan, wordt u erop op gewoon feestjes in de familiekring ook vaak op aangesproken. En probeert u het dan ook uit te leggen? Ja, uiteraard probeert u dat uit te leggen. Nu, het is zo dat in ons land, in België, de economie het vrij goed doet. Uh, we, zijn een, een, we hangen aan de Duitse locomotief. En we hebben goede groeicijfers. Dus het gaat economisch uh, vrij goed in ons land. Uh, en de mensen voelen het, het uitbeven van een regering niet onmiddellijk aan hun leven. Het is niet de de Belg merkt wel. in het dagelijks leven eigenlijk niet dat er steeds maar geen regering is. Wel, het is niet zoals in, in of in Griekenland of in Ierland, uh, dit gaat, het gaat relatief goed economisch. Maar natuurlijk op lange termijn uh, nemen we geen beslissingen. Zoals bijvoorbeeld met uh, pensioenen, wat men in Nederland beslist heeft. Ja. De verhoging tot 67. Bij ons blijft dat maar duren. En dat komt omdat er een grote kloof gaat tussen uh, zowel het noorden en het zuiden. Centrum ja. rechts en centrum links. Maar als mensen u daarop aanspreken, gewone mensen op een verjaarspartijtje, zoals je net zei, voelt u zich dan, gaat u het dan uitleggen voelt u zich enigszins... Gegeneerd en gaat u maar liever om een ander onderwerp over? Nee, ik voel me niet gegeneerd. Ik denk dat het uh, mensen best wel begrepen dat het moeilijk is. En degene die zegt: maakt maar snel, snelle regering die dan uh, geen echte hervormingen doorvoert, dat is iets wat we later ons dan ten kwade zal geduid worden. Mensen hebben denk ik wel uh, begrip voor het feit dat het uh, moeilijk is ja. uh, en dat het, uh, dat het lang duurt. Ja. Ik ga over naar Wouter Beken, partijvoorzitter van de Vlaamse Christen-Democraten en dit voorjaar nog uh, onderhandelaar over de kabinetsvorming. Goedenavond. Goedenavond. Wat, wat betekent deze toestand mentaal en psychologisch voor België? Wel, we leven natuurlijk al langer in een communautaire knoop. En die knoop moet ontward worden. In 2007, toen hebben wij met het toenmalige kartel CDV-NDA de verkiezingen gewonnen. Ja. Toen. Toen hebben wij ook een aantal afspraken gemaakt met de Franstaligen om uh, te zeggen, kijk, in, uh, we starten met de regering, we maken een aantal basisafspraken en de uitvoering daarvan doen we in de schoot van de regering. Maar die basisafspraken die zijn niet aangekomen. En verschillende ja, dat... Franstalige uh, socialisten ook zeggen deze maanden. Ik uh, citeer uh, minister Magnet, uh, de, de man van minister Onkelings en vele andere uh, protagonisten van de PS. Van ja, we hebben in 2007 eigenlijk de fout gemaakt door uh, niet... Uh, uh, ons woord uit te voeren en niet naar een daadwerkelijke staatshervorming ja. over te gaan. En dat heeft langs de Vlaamse kant natuurlijk ja, heel veel argwaan gewekt. En daarom dat uh, verschillende partijen, uh, waaronder ook de mijnen, zeggen... ...ja kijk, uh, we willen nu niet meer met een kluitje in het riet gestuurd worden. Nu, moet je, nu moeten er goede afspraken gemaakt worden en nu ja. moeten ze dus ook uitgevoerd worden. Wat ik eigenlijk bedoel is dat deze toestand eh, partijen die er nu al een jaar niet in slagen om een kabinet te vormen, leidt dat niet bij het publiek? Merkt u dat niet om u heen tot een toenemend politiek cynisme en afnemend vertrouwen in de politiek? Nee, wat ik nee. Uh, voor, vooral uh, merk is, uh, één, de, de, de aandacht blijft groot. Maar twee, en dat uh, hebben een aantal peilingen ook uh, deze week opnieuw duidelijk gemaakt... Dat is dat uh, men eigenlijk uh, vindt dat het nog steeds juist is dat oh. er eerst een communautair akkoord moet gemaakt worden. Kijk. U mag ook niet vergeten dat uh, bijvoorbeeld in vergelijking met Nederland, ja. we hebben wel geen echte regering, maar er is wel een regering uh, in lopende zaken die nog een meerderheid heeft in het parlement. We hebben... Hervorming op het financieel toezicht gesteld in. Uh, in ja, deze, uh, en, en zoals uw collega net zei: economisch gaat het goed, dus dan de mensen trekken er niet zoveel vanaf. van Ja. We hebben die beter zijn dan Nederland. En er is natuurlijk nog een derde element. Dat is dat uh, er niet alleen een federale regering is die nu moet gevormd worden, maar dat er ook deelregeringen zijn. En als we kijken naar onze publieke investeringen, dan gaat ongeveer 50% van onze publieke investeringen, die komt van de lokale besturen, en 40% komt van de deelregeringen. Dus slechts 10% komt van die federale overheid. Ja. Dit maakt onder andere dat, uh, ja, dat bij de publieke opinie de afwezigheid van een federale regering niet onmiddellijk wordt aangevoed, omdat er deelregeringen zijn... die ook al bevoegdheden ja, ja, ja. hebben. In het, zegt... dagdagelijkse, in het dagdagelijkse, ik denk aan onderwijs... Ik denk Ja, dat, ik dat gaat allemaal bereik, door, ja. Maar nu zegt de Belgische socialist van de Lanotte gisteren in NRC Handelsblad... de wederzijdse frustraties tussen Vlamingen en Walen... worden eigenlijk door de partijen gevoed... om de eenmaal behaalde stemmen vast te houden. Dat zou wel heel erg zijn als het zo was. Ja, dat is een analyse die een stukje klopt. Zowel vanuit PS als vanuit oh. N-VA, denk ik... Dat is dat men uh, ja, blijft uh, zien dat uh, zich uh, presenteren als de leider van zijn eigen gemeenschap, uh, die Rupo in Wallonië en uh, Bart Wever in Vlaanderen, ja, dat dat electoraal uh, hen geen windeieren legt. Uh, maar uh, ja, die verkiezingen wint, moet natuurlijk zich niet alleen presenteren als de nee. leider van zijn eigen gemeenschap, die moet vooral zorgen dat hij met het mandaat van de kiezer iets doet en een regering maakt. Hoe lang gaat het nog duren? Ik kan daar geen uh, cijfers okay. op uh, plakken, net om de reden die ik gezegd heb. Ja, nog even uh, nog een, nieuwe verkiezingen misschien? Ja, maar ik denk dat nieuwe verkiezingen niet onmiddellijk iets oplossen. Uh, alles wijst eruit dat uh, de PS in Wallonië de grootste partij zal blijven. En in Vlaanderen de N-VA de grootste partij zal blijven. En dus nieuwe verkiezingen gaan de machtsverhouding in het uh, doelkaas. Nee. En bovendien schijnt de koning geen nieuwe verkiezingen te willen. Uh, dat moet hij aan de koning vragen. Nou ja, ik heb het uh, ge gelezen. Nog even terug naar meneer Van Quickenborne.zelfde Zelfde vraag. Hoe lang nog? Ja, als ik u zeg, zo snel mogelijk, dan ik dat natuurlijk mogelijk zien. Ja, dat weet u. Maar uh, vanuit Europa groeit de druk natuurlijk. Je weet dat Europa met het Europees economisch beleid uh, elke lidstaat strikte maatregelen oplegt. Ja. Uh, die zijn ook bij ons uh, hard aangekomen. In het noorden zijn die aanvaard geworden, in het zuiden uh, is dat uh, met veel weerzin uh, bekeken. Uh, en dus Europa eist ook dat wij natuurlijk uh, onder meer in verband met de pensioenleeftijd, uh, de werkloosheid, dat we maatregelen dus is, ja. en als die, als die uitblijven, dan uh, wordt dat een probleem. Dus ik denk dat het uh, de komende maanden, zie ik wel dat, uh, denk ik wel, dat er druk zal worden opgevoerd. Geen nieuwe dan, verkiezingen? Uh, ik denk dat de kans dat er nieuwe verkiezingen komen zeer klein is. Waarom? Omdat dit uh, gaat over de financiële toestand ook waar Europa zich in bevindt. Bijzonder ja. gevaarlijk zou zijn. Dat is een soort Russische roulette. Waar je Russische heeft, roulette, op, op, wat ja. Ja. ja. Heren Beke en Van worden zeer bedankt voor deze toelichting op de politieke toestand in België. Tot ziens. Nel reto algo de mar, todo musa de mar y de sal tiene 25, años siempre pregunta porque y no para de opinar para ver los comentarios, para verlo comentar. Regálame tu beso que queman que queman, me enredan lo que falta, lo que se aleja, que importa lo que hicimos, si aunque me quiera, te olvidara de mí y hoy brindo por ti, brindo por mí. Ze En ze is zo mooi. Ze heeft een mooie huid. Ze heeft een mooie huid. Ze heeft een mooie huid. Ze heeft een de huid. Ze obra so de un extra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 ¿Qué importa lo que hicimos? Si aunque me quieras tú, te olvidará de mí. Yo brindo por ti, y brindo por mí. raupas, en cuban. Uh, Helmen Wiels, voormalig sociaal werker op Curaçao... thans leider van Pueblo Soberano... ...de partij die onafhankelijkheid van het eiland voorstaat. Goedenavond. Goedenavond. Ik zou haast zeggen welkom in het moederland... ...maar zo ziet u Nederland vermoedelijk niet, hè? Nee, nee, nee. Mijn, uh, <laughs> mijn vaderland is Curaçao... ...en uh, uh, als je Nederland als moederland ziet... ...dan, uh, uh, ja, dan, herken, dan herken je dat je een kolonie bent. Ja. En dan uh, erken je ook dat je een kolonisator hebt. Oké, okay. en daar wilt u juist vanaf? Ja. Oké. Okay. Wat u nu naar ons land voert is vooral, begrijp ik, de actie uh, in zaken... de slepende actie in zaken Shell. Dat klopt toch? Ja, een van de belangrijke zaken die we hier uh, zullen behandelen... is uh, de, laten we zeggen, uh, onderzoek... Uh, die, die Nederland uh, uh, vanaf uh, twee jaar geleden de, de, de, Staten van de, de Tweede Kamer van de Staten-Generaal aan de toenmalige staatssecretaris mevrouw Beidevel gegeven heeft. om uh, technische en financiële bijstand uh, te geven. om uh, de nodige onderzoeken te doen omtrent de vervuiling uh, die de Shell en de schade die de Shell ja. uh, gedurende 70 jaar brak heeft... En, uh, de mogelijke stappen die genomen moeten worden. Ja, nou is dat die vervuiling. Daar is ontzettend veel gezondheidsschade. Maar wat er altijd van de Nederlandse kant tegen tegenin wordt gebracht. is dat in de tijd de autonome Antillen... die raffinaderijen zelf voor één gulden. zonder voorwaarden hebben overgenomen. Met veiligheid en nee, al. Ja, dat vrijwaart uh, het bedrijf. het staatsbedrijf van Nederland. de Shell. en ook de Nederlandse regering niet. Want uh, vervuiling is uh, tegen de mensheid. En er is geen, uh, laten we zeggen, contract of uh, regeling... die de verantwoordelijkheid ja. van uh, zo'n bedrijf kan vrijwaren. Ah, u beroept zich op de mensenrechten in deze. Even praten over Pueblo Soberano. Uw partij is snel gegroeid. U bent gesprongen naar ruim 20% van de kiezers. Curaçao heeft, anders dan andere koloniën... eigenlijk nooit een onafhankelijkheidsbeweging... van enige betekenis gekend. En nu... In de 21ste eeuw opeens wel, hoe komt dat? Um, het is vrij makkelijk om te bedenken dat de fricties in het Koninkrijk die zijn zo groot geworden En uh, een uh, laten we zeggen, een, een, een, een, een verlichting van het Koninkrijk is onontkoombaar. Uh, wat we willen doen, is op een verantwoorde manier uh, onze uh, zelfverzekeringsrecht uh, gebruiken. En uh, dat Nederland beseft. Dat zij op uh, vroeg of laat uh, um, mee moet gaan met uh, wat er in de moderne wereld aan de ja. gang is. Dus geen kolonie meer. En een soevereine staat, dat betekent Curaçao vrijland, uh, onafhankelijk land. Ja, geen kolonie meer. Maar bij, bij alle onderzoekingen sinds 20 jaar, uh, referenda en opiniepeilingen, verklaart altijd meer dan 90% van de bevolking van Curaçao dat ze geen onafhankelijkheid willen. Ja, de stemmen van de pueblo soberano, die um, spreken voor zichzelf. Die, nou, uh, misschien bent u populairder dan het standpunt pro-onafhankelijkheid. Nee, uh, mijn, mijn, uh, um, mijn, laten we zeggen, um, ja, de, het, uh, het besef. Van mijn volk dat we onafhankelijk moeten worden, is gekweekt gedurende uh, vijf jaar van Pueblo Soberano. Wij spreken elke dag, uh, uh, iedere dag met, met, met, met ons volk. Ja. Uh, ik doseer onafhankelijkheid uh, en ik wil hier in Nederland het, de kwestie van onafhankelijkheid op tafel zetten. En ik wil dat iemand me zegt. Of ja. me bij wel, wijs bij wie wil je het op tafel de zetten? Van onafhankelijkheid. Bij wie wilt u het op tafel zetten? Want eigenlijk denk ik dat heel veel mensen... Twee derde van de Nederlanders wil sowieso van de eilanden af. Uh, met de PVV van Geert Wilders en Hero Brinkman voorop. Dus die speelt u eigenlijk in de kaart. U hebt eigenlijk de meerderheid van de Nederlanders al aan uw kant. Kijk, ik heb een brief naar Geert Wilders... als politiek leider van de PVV uh, drie jaar geleden gestuurd. Uh, toen de tijd was de heer Wilders uh, in het nieuws... Met uh, um, herhaaldelijk, uh, laten we zeggen, uitlatingen over. kunnen ze verkopen op uh, marktplaatsen.nl enzovoorts enzovoorts. Ja. En ik heb een brief verstuurd, allemaal op een verantwoorde manier, met vier punten: uh, het versterken van onze democratische instellingen. Uh, en op een verantwoord manier uh, onze economie op te uh, uh, zetten, om uh, op een verantwoord in. Uh, laten we zeggen, op een zakelijke manier uit het koninkrijk te stappen. Ja. Uh, hij had, de, laten we zeggen, de beleefheid uh, niet om, te om ooit te beantwoorden. Maar die brief die zit nog steeds op tafel. Okay. Maar er is, zou je kunnen zeggen, een zekere gelijkenis tussen u en Wilders. U komt ook op voor uw eigen volk en tegen vreemdelingen op het eiland. Met name Hollanders die daar te nadrukkelijk aanwezig zijn en zich niet aanpassen. Dat is een uh, overeenkomst. Um, je kan me niet met Wilders uh, vergelijken. Want ik doseer mijn volk uh, wat, uh, voor wat hun verleden betreft. Wat uh, um, zal hij ja. ook zeggen? <laughs> Luister, Wilders heeft geen, uh, geen zaak. Hij is gewoon een, een rechtse partij. Hij is deel van een rechtse partij. Hij is van de VVD gekomen. De VVD ja. is een van de uh, partijen die de intellectuele... Ultra-rechtse deel van de bevolking vertegenwoordigt. Uh, PVV vertegenwoordigt de, de lagere rechtse deel van het uh, van de Nederlandse volk. Ik ben geen, uh, um, laten we zeggen, ik ben een socialist. Ik uh, denk altijd aan een, um, een rechtvaardige gemeenschap. Ik ben, uh, uh, ik ben helemaal tegen race gaat in de Ik wil uh, respect voor mijn volk, respect voor mijn taal, voor mijn geschiedenis en voor mijn mensen. Maar en wilt ik wil u dat ook iedereen die op mijn eiland uh, vrijwillig kiest om te wonen... dat zij of, uh, of, uh, of uh, iedereen die hier woont... Uh, het kan Nederlanders zijn, van de Domin Dominicaanse Republiek... Venezolanen, Jamaicanen, ja. Haitianen... Ze, u... ze moeten mijn volk respecteren. Oké, okay, maar ik begrijp ook dat u wel maatregelen zou willen nemen... tegen de allemaal voortgaande opmars van opdringerige Hollanders... op het eiland, de Macambas. Ik wil geen maatregelen tegen Macambas nemen. Ik wil een helper... er was toch een quotum volk... van 20% voorgesteld? 80-20 is niet tegen mijn kamers. 80-20 is een verantwoord manier om uh, welgelegenheid voor mijn mensen te zorgen. Voor het kan niet zijn dat uh, Het kan niet zijn... Nee, ze, ze moeten niet per se curaçao te zijn. Ze, kan, ze kunnen op Curaçao wonen, leven voor een, uh, over een aantal jaren, uh, um, uh, inburgeren. Um, ja. de taal spreken, en dan, kan ze, dan kunnen ze werk hebben. Ja. Je kan, uh, en iedereen doet dat. De Amerikanen Welke doen taal dat, de, de Nederlanders Ze, doen doen ze dat. moeten papiamento spreken. Ja, dat moet. Dat moet? moet. moet. Oké. Okay. Dat moet als, als, als Nederlanders. Nederlanders uh, moeten naar het parlement toe leren, zoals er moslims hier in Nederland leren. Er zijn een heleboel Nederlanders die in Mexico wonen. en die vloeiend Spaans spreken. Ja. Waarom spreken ze geen Nederlands in, in, in Mexico? Of in Cuba? Of in Colombia? Of in Venezuela? Ja. Waarom willen ze um, Nederlands per se spreken in mijn land? Waarom? Ze hebben geen respect voor mijn land. Misschien mijn omdat het tot het Koninkrijk mensen. der Nederlanden behoort. He? Nee, het is eigenlijk koninkrijk. Nederland. He? Niks van de koninkrijk. Ja, je, moet, je moet het officiële taal... en dat betekent papiomento... 85% van mijn volk. die spreekt En dat moet je respecteren. Ja. Op welke termijn moet Curaçao eigenlijk onafhankelijk worden? Het zal de Curaçao... tijd duren om de hele bevolking mee te krijgen. we hebt nu 20%, maar... nog 80% te winnen. Ik heb... Uh, uh, ik heb veel geduld. Ik ben oh. opvoeder uh, van huis uit. En ik weet uh, heel goed... Dat de tijd zal nemen. Maar in tien jaar zijn mijn volk onafhankelijk worden. Ja, maar denkt u eigenlijk dat Curaçao beter af is op eigen benen dan nu onder de Paraplu van Nederland? Want dan krijgt u ook die hulp van Nederland niet meer. Dat geld, bedoel ik. Kijk, um, Nederland heeft nooit geld gestuurd. Nederland oh. heeft uh, ontwikkeling... er een heel andere indruk van. Um, uh, kan ik even antwoorden? U mm -hmm. stelt me een vraag. Ik wil uh, toch respect van u hebben. En uh, ik vraag respect uh, om, mijn vraag, om uw vraag te beantwoorden. Uh, wat ik zei is dat Nederland nooit geld gestuurd heeft. Nederland heeft een soort, um, laten we zeggen, ontwikkelingshulp gestuurd. Dat is geen geld. Dat is een soort zoethoudertje. Doordat Nederland gedurende de jaren heen. Ondanks alle brieven van de Verenigde Naties omtrent de vers Verdrag de Internationaal Verdrag in Zaken Economische, Sociale en Culturele Rechten. En die schrijft voor dat uh, alle mensen, alle bewoners van het Koninkrijk... gelijke rechten moesten hebben. Nederland heeft dat uh, nooit gerespecteerd... ondanks alle reprimandes, okay. waarschuwingen ja. en uh, brieven van de Verenigde Naties. En wat heeft Nederland gedaan? Een zoetoudertje uh, in de zin van een kleine soort hulp... die ze ontwikkelingshulp noemen, in plaats van uh, het onderwijs... Vandaag sociale bijstandsstelsel nee. op pijl te zetten. Want okay. Nederland heeft in plaats van tegemoet te komen met de brieven van de Verenigde Naties of de Vestverdrag, heeft Nederland het uh, tegenstel gedaan. Nederland heeft wijzigingen in haar grondwet gedaan. En in de, uh, in de eerste hoofdstuk, uh, uh, die, die ze grondrechten noemen, uh, zeggen ze in de eerste artikel, allen die zich in Nederland bevinden. Zijn, uh, ja, ja, ja, ja. ...moeten in ja, gelijke gevallen echte... gelijk behandeld okay, worden. Oké dan. Zullen de we zeggen Curaçao onafhankelijk in 2025? Kijk, um, als, nou, nee, het aan het... Lag, als het aan mij lag... ...moest dan Curaçao morgen. de laatste um, uh, vanaf de jaren zeventig uh, onafhankelijk ja. geworden zijn. Okay. Net als Suriname. Ja, dank u wel. Helm in en Wiels. Um, en een goed verblijf hier in Nederland. Tot zover Curaçao. Ik ben zo zag, wie hoorden we hier? Dit was uh, Fei Wong, met Jinzai, oftewel uitstekend of uh, subliem. Ja. Juist. U promoveert komende week in Leiden op onderzoek naar Chinese popmuziek. Nou klonk dit eigenlijk nog tamelijk westers. Ja, dat klopt wel. Ik denk Wang Fee. Uh, Fee Wong moet ik zeggen. Ze is in de jaren negentig echt uh, doorgebroken uh, in Hongkong. En vooral met een muziek die best wel westers klonk. Ja. Dat was ook gangbaar in Hongkong. Was natuurlijk. Uh, nou ja, toen het doorbrak begin jaren negentig nog een Britse kroonkolonie. Oh ja. Maar verschilt Chinese popmuziek in het algemeen drastisch van westerse? Ik zou zeggen nee. Oh, nee? Oh. In het algemeen niet. Ze nee. hebben wel wat uh, natuurlijk er zijn traditioneel Chinese instrumenten en sommige artiesten gebruiken die ook. En uh, in de teksten merk je natuurlijk meteen dat het... je verstaat het niet, het wordt Chinees gezongen... Nee. en daar zit er gebruikers dan ook wat uh, Chinese poëzie in... en die teksten zijn vaak heel belangrijk... maar over het algemeen is het gewoon uh, heel erg vergelijkbaar... met westerse popmuziek. Ja. Maar de beleving van popmuziek, komt die ook overeen met het westen? Ik bedoel, heb je daar ook al die stromingen van hip-hop... naast hardrock, naast gothic, enzovoort, enzovoort? Uh, ik vind dat het... Nee, Je hebt het allemaal wel als je gaat zoeken... En uh, de, wat er dan in, het, in Amerika hip is en wat uh, gebeurt, dat gaat ineens, uh, dat waait dan ook over de grote oceaan. En dat wordt daar ook allemaal hip, net als hier bijna. Ja. Uh, maar over het algemeen vind ik dat de genres daar net iets anders werken. Bijvoorbeeld, uh, je kent uh, het wel dat je dan. Uh, op een middelbare school hier heb je dan uh, dat je bij een bepaald soort genre hip hop hoort dan ook een bepaalde kledingstijl, ja, ja, groepsvorming ja. en dat werkt in China toch wat anders. Daar is dat wat minder sterk ontwikkeld. Ik denk ook dat het een beetje hoort bij de, gewoon de kapitalistische maatschappij die die groepsvorming ja. doet. Die vindt een deelmarkt mm -hmm. en in China is dat uh, nu niet, nog niet zo. U bent daar zelf vaak, hè? U gaat zelfs wonen, hoorde ja. ik net. Binnenkort al. Is het, is het uitgaansleven van jongeren in China erg anders dan hier? Uh, ja. Karaoke is natuurlijk, dat is meteen het cliché. Iedereen gaat. Uh... Maar dat is ook zo, dat klopt. Ah, het ja, cliché. Dat, dat cliché klopt. En, uh, men gaat vaak gewoon lang uit eten, en uh, dan wordt daar dan uh, soms flink bij gedronken. En dan eindig je misschien wel in een karaoke bar. En dan gaat iedereen zingen. En dat is dan ook geen, uh, niet iets waar iemand zich voor schaamt. Ook als je het niet kan. Iedereen gaat gewoon lekker ja. uit zijn dak op zijn favoriete liedjes. Bijvoorbeeld dit, van Wang Fei. En uh, niet zozeer uh, is daar een cultuur waarbij je thuis eet... en dan s'avonds afspreekt in de kroeg. Nee, nee, het werkt nee. dus wat anders. Die, die, die Fei Wong die we hadden, hè? hoe populair is die in China? Zij, is, zij heeft in 2003 haar laatste studioalbum opgenomen. Maar daarvoor... En eigenlijk daarna, ja, dus ze bracht wel geen nieuw materiaal uit. Maar ze was uh, echt de toonaangevende popster. Ja, dus heeft ze ook invloed met haar uh, songs? Ja, nou, ik weet niet of ze uh, wereldleiders op andere gedachten heeft gebracht. Ze nee, bedoel, op de, zin, maar... Op het dagelijks leven in <laughs> ja, wel, van ja, jongeren tuurlijk. in China ja. bedoel ik nou, natuurlijk. Met dit nummer uh, heb ik ook een beetje uitgekozen, omdat het gebruikt is voor een. Uh, het, toont, het is gebruikt voor een, een cola-reclame. En uh, die fabrikant heeft haar ook uitgekozen... omdat zij een bepaald imago uh, naar de Chinezen toebrengt... wat misschien wat meer vrijgevochten is... en uh, onafhankelijk, eigenwijs. En dat paste uh, bij het imago. Stoere vrouwen. Een stoere vrouw En dat was iets wat uh, daarvoor in de Chinese popmuziek niet de niet norm was. Nou, Oké. Okay. Uh, dan nu Second Hand Roos. Hoi. Ja. Wat, is, wat is hier interessant aan? Dat is een soort uh, kalme rock, zou ik zeggen. Ja, daar is eigenlijk de overgang waar je oh. meer merkt... dat de rockband er ook in komt. Uh, dus deze band die uh, combineert een... Een Noordoost-Chinese podiumtraditie, een soort cabaret. Dat uh, Twee om zijn beurt heet. Een man en een vrouw die maken om beurt. Twee om beurt. Om beurt. Ja, ja, twee om beurt. Iron Juan. En die maken om zijn beurt uh, schuine moppen. Vooral die man die doet, zegt allerlei onbetamelijke dingen. En de vrouw doet alsof ze dat niet begrijpt. Of valt uit de rol en schopt hem tegen zijn kont aan. En zegt dat kan je echt niet maken. En deze band die gebruikt die uh, traditie om ook uh, in de rockmuziek uh, grappen te maken. En, uh, ja, ja, ja. Ja, rockmuziek is natuurlijk typisch iets westers in onze ogen. Is het wel ja. populair in China? Het is wel iets wat meer aansluit bij de Noord-Chinese identiteit. Oh. Daar heb je ook stoere mannen die paardrijden en zo. En, uh, of de steppen en die hebben een beetje, ja, moet je aan uh, Genghis Khan denken. De Chinezen vinden hem een Chinees. Ja. En uh, de Zuid-Chinese mannelijkheid is een stuk zachter en warmer. Ja. Dus die is wat anders. Aha. Maar in, in Peking heb je best wel een aantal rockbands. Ja. Wij denken bij rockmuziek al gauw ook aan uh, protest. Uh, durven artiesten zich in hun teksten af te zetten... tegen de Chinese regering? In teksten is het over het algemeen niet zo duidelijk, nee. En natuurlijk, 2 uh, Jen is het typische voorbeeld. Die heeft in 1989 ook bij de studentenprotesten... op het plein van de Heemse Vrede, heeft Vrede opgetreden... Dus de rockmuziek was ook, had toen echt een rol in die protestbewegingen. Um, en nu heb je natuurlijk ook wel dingen gehad in... Uh, nou ja, nu is er weer zo'n golf, En dat is eind jaren tachtig met het communisme. Ja. En nu is er weer het een en ander uh, aan de gang. En ook in China wordt dan gevraagd om politieke verandering. Maar het is niet zo dat rockmuzikanten zich nu uh, daar heel duidelijk over uh, zijn. Nee. nee, nee, nee. En de rol is ook een beetje veranderd... Het is ook gevarieerder geworden de rockmuziek. Sommige mensen willen helemaal niks met politiek te maken hebben. Ja, dan nu inderdaad, zoals ze bij de radio zeggen, iets heel anders. Een ja. kampioen van de improvisatie. Wow. dit nou? Ja. <laughs> ja, ik heb in het proefschrift uh, Express gekozen voor drie hele verschillende artiesten. Omdat het interessant was om die te vergelijken. En dit is Sjauge. Sjauge? Uh, ja, Sjauge. Kleine, Xiao Ge. kleine ja. rivier is het oh, vertaald. Kleine rivier, ja. <laughs> ja hij begon als uh, nou akoestig ja, gitaar, een soort van singer-songwriter troubadour. En de laatste tijd is hij veel meer uh, kunstzinnige muziek gaan maken met uh, elektronische elementen. En dan uh, nou moet je misschien een beetje de sfeer proeven. Ja. improviseert heel veel lijf. Dus dat, uh, dat is meer uh, iets waar je bij aanwezig moet zijn. En dat had gekund, want vorige week was hij in Nederland. Oh. Heb ik ook, ben ik ook betrokken geweest bij een optreden. Ja. En dat is misschien wel een leuk bruggetje, want ik uh, naast het onderzoek. We zijn bij de radio, bruggetje. Ja. ja. <laughs> uh, ook, ook, ben ik ook af en toe betrokken bij het organiseren van allerlei events. En na de, mijn promotie komende woensdag heb ik ook weer een avond georganiseerd... in Scheveningen, op de 17e. En daarbij zullen... Nou, ik geef dan een presentatie. Die avond gaat over... Uh, is in Beelden aan Zee, in het museum. Die heeft ja. een, uh, een expositie met Chinese kunst. Um, en uh, daar zullen ook een aantal uh, muzikanten bij optreden uit China. Dan staat vast aangekondigd. Is ja. het denkbaar dat Chinese muziek, popmuziek populair zou kunnen worden in Nederland? Ik denk dat uh, de, er gebeurt natuurlijk nu al het een en ander. Het zal nooit een super mainstream gaan worden of zo. Maar in de, het wereldmuziekgenre is er ook wel wat ruimte voor andere muziek... dan alleen uit Afrika en Zuid-Amerika. Ja, ja. Dus Azië dus kan, kan ook. Ja. En Gangai okay. is een band die daar uh, al redelijk aan de weg aan het timmeren is. Dan nou gaan we daar tenslotte nog een stukje van horen. Stellen. Ik Je bent ja. zelf behalve wetenschapper drummer. Maak je ook Chinese popmuziek? Uh, ben ik een Chinees? Nee. <laughs> nee, <laughs> <laughs> nee, ik speel ook wel in bands. Oké. Okay. Ja. Bedankt. Goe <laughs> Chinese popmuziek. En nu weer, eh, zoals we met de radio zeggen, heel andere muziek. <laughs>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 Fly light upon my lamp And I will have a spray can A place to kiss my throat I'll draw my curtain to the town And hum a perry note And I'll forget the way of tears And rock and stir my tea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 Share Bruni die kent u wel met afternoon. Het is 5 voor 12. De Amerikaanse diepzeeduiker, annex-avonturier Bill Warren wil zeker weten of Osama bin Laden dood is. Hij wil bewijs. Warren gaat op zoek naar Osama's lijk op de bodem van de Indische Oceaan. En als hij het vindt, dan krijgt straks de hele wereld het videobewijs te zien. Goedenavond, Kees en Tom uit Vinkeveen. Goedenavond. Ook duiker. Laten we voor het gemak eerst eens aannemen dat Warren weet waar hij moet zoeken. Wat heeft hij dan, dan nodig om dat lijk te traceren? Nou, hij zou sowieso iets moeten hebben als een, als een onderzee robot, een kleine duikboot. Maar goed, het is daar vijf kilometer diep. Vijf kilometer? Het is bijna zoeken naar een hooiberg. Laat staan dat je een speld in een hooiberg vindt. Ja. Dus, uh... Maar nou, een diepte van vijf kilometer kan het betekenen dat je het lijk wel kunt vinden, maar het niet, niet naar boven kunt halen. Het is een uitdaging, mag ik het zo zeggen, maar wat mij betreft een kansloze uh, expeditie. Ja, is op vijf op kilometer ook niet goed te peilen waar het precies zou kunnen liggen? Nou, ik heb ooit een keer hier op de Vinkerveense plassen met sonar een uh, lichaam moeten zoeken. Oh. Daar hebben we een dag over gedaan. En dat was in een gebied van zeg maar 100 bij uh, 100 meter. Uh, hij gaat het doen in een gebied van 2400 kilometer bij 2400 kilometer... Volgens mij is het publiciteit. Maar als u dit le leest, u zegt publiciteit, maar het is natuurlijk ook heel spannend. Zou u niet graag zo'n opdracht krijgen of is dit een echt typisch Amerikaanse stunt? Dit is een typisch Amerikaanse stunt en ik heb zoiets van laat die man daar lekker liggen. Oké, okay, laat die man daar lekker liggen. Goede boodschap tot slot van het oog. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Kees Grimbergen. En omdat we over Curaçao spraken straks, eindig ik met een gedicht over dat eiland van Karel de HZ. Kleine zeereis. Forten aan de havenmond, verweerd van jaren zout, mijmeren over kapers en kruiddamp, houden met moeite vast aan de vlag. De wind, kleine kat, scheurt met ondeugende nageltjes zuchtend het doek in repen. Met ons vaart het leven, het lot van het eiland onbekend, zolang nog de wind haar voortjaagt, door de zee en door de eeuwen.